Een uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het blijft onduidelijk hoe het verder moet met de formatie. Informateur Schippers komt in elk geval vandaag niet met een eindverslag. Gisteren werd duidelijk dat D66 en ChristenUnie... niet met elkaar wilden praten over samenwerking in een kabinet. D66-leider Pechtold wil daar ook niet verder met de anderen over praten. Vanmorgen onderbrak premier Rutte bij het kabinetsberaad. Hij zou met Pechtold over de impasse hebben gesproken. pvda leider Ascher wil nog vanmiddag een kamerdebat over de formatie. Volgens Ascher is de impasse vooral te wijten aan onduidelijkheid over het mislukken van de onderhandelingen. Taxichauffeurs hebben korte tijd het jaarbeursplein... bij Utrecht Centraal geblokkeerd. Ze voerden actie omdat ze op hun nieuwe standplaats... nauwelijks zichtbaar zouden zijn voor klanten. De omgeving van de jaarbeurs en het Utrechtse station... is de afgelopen tijd flink veranderd. Gesprekken met de gemeente over een betere standplaats... hebben volgens de boze chauffeurs niets opgeleverd. Minister Dijsselbloem van Financiën blijft erbij dat er geen sprake is van een dreigend begrotingstekort. Voor de ministerraad zei hij dat er tegenvallers zijn, maar dat hij toch geld overhoudt. Haagse Bronnen melden aan de NOS dat de extra ruimte helemaal weg is. Het nieuwe kabinet zou op een tekort van 1 miljard euro moeten rekenen. De, in Groot-Brittannië zijn nog eens drie mannen opgepakt... in verband met de aanslag in Manchester. Ze werden in het zuiden van de stad gearresteerd. Ook gisteren was er een arrestatie. De Britse autoriteiten gaan er steeds meer van uit... dat de dader van de aanslag hulp had. De bom was geavanceerd, de aanslag was goed gepland... zegt de burgemeester van Manchester. Minister Rudd van Binnenlandse Zaken zei bij de BBC... dat de dader in beeld was bij de inlichtingendiensten. Hij was kort voor de aanslag nog in Libië geweest. En Rudd zei dat hij waarschijnlijk niet alleen handelde. Dan het weer. In het Zuidwesten de meeste zon. In het Noordoosten de meeste bewolking. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen in de loop van de dag steeds meer zon. En dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit is de FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De van de ANWB. Er is wat vertraging door opruimwerkzaamheden... na een ongeluk op de A7 van Horen naar Zaandam... bij Purmerend Noord. 4 kilometer file. De rechterruisdruk is daar dicht... Vertraging een kleine 10 minuten. De A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom is in beide richtingen bij de Haringvlietbrug afgesloten. Komt er een technische storing. Je kan omrijden via Dordrecht. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar twee kilometer file met een vertraging van 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Nou, ik, ik kende dus ooit iemand en die had dus ooit zijn uh, vrouw geslagen. En uh, dus uh, prima, maar... <tiedert> Toen, nee, toen vroeg ik op een gegeven moment aan, ja, maar hoe, hoe zit dat nou, waarom heb je dat nou gedaan? En toen zei hij, ja, we waren ongelukkig, we hadden een moeilijke periode. En uh, toen heb ik dat op een gegeven moment uh, heb ik dat gedaan. En uh, toen dacht ik, ja, oké, okay, dat, dat, dat klopt, mooi en zo. Maar toen dacht ik ook, van, ja, hallo, uh, gaat het er niet om dat je juist als je ongelukkig bent, hè, juist als het allemaal wat moeilijker gaat, dat je dan juist je vrouw niet slaat. toch? Mijn vrouw niet slaan als we gewoon uh, gelukkig zijn en een leuke tijd hebben, dat kan ik ook wel. Nou je, daar, zit, daar zit de kunst hem helemaal in, anders ben je ook gewoon raar Van nou schat, wat kan je toch lekker koken zeg Dat is wel raar Kijk, en het is natuurlijk een slecht teken Als jij doodsbang bent en er blijft weinig van je over Maar wat nog een slechter teken is, is natuurlijk Als jij niet doodsbang bent en er blijft ook weinig van je over Zoals uh, kakkers, die hebben dat, kakkers dat, dat zijn mensen die hebben in principe alles wat hun hartje begeert Maar die doen alsof ze tekort komen Die doen alsof ze in het nauw zitten ja, de, de, de, ik heb het niet over die, die oude jongens met zo'n groot huis en zo'n grote auto. Dat is gewoon allemaal te laat. Maar ik heb het over die jonge jongens. Weet je, met zo'n stropdasje en zo'n jasje die bij zo'n sociëteit zitten. Dat soort jongens. Dat, dat lijkt een hele onschuldige groep. Maar dat is de gevaarlijkste groep die wij nu hebben. Dat is de groep die later als ze volwassen zijn gaan zij zinnen uitspreken. Als ze uh, ja, sorry mevrouw, u heeft waarschijnlijk kanker. De uitslag komt volgende week pas binnen. Dan ben ik zelf skiën in Colorado. Ik kom wel weer terug, maar ja, dan bent u er waarschijnlijk niet meer. lopen we elkaar net mis. <racht> Dat soort gevaarlijke jongens. Met de met gevaarlijke combinatie van een goed stijl hersens en slechte bedoelingen. Dat soort jongens. Ik heb het over Reinhard Oerlemans, Winston Gesta Nodens, John de Mol en uh, Joop van den Ende. Het soort jongens dat broodjes bakt voor andere mensen die ze zelf voor geen goud zouden vreten. En u denkt nu, maar wat weet jij nou van kakkers? Maar uh, ik ben uh, opgegroeid in het gooi. Snap je? En uh, ja, u denkt op uw beurt nu natuurlijk ook weer van... Uh, goh, wat, wat uh, ben je opgegroeid in het gooi? Wat, wat interessant. Dat, dat moet een heel warm gedeelte in het gooi geweest zijn. Aangezien je hele hoofd helemaal uh, bruin is en zo. <lacht> maar, um, ja nee... U, u kent mij natuurlijk niet, maar ik ben ooit aangeschaft door twee witte mensen. Die... Um, die mij met heel veel liefde hebben opgevoed. Maar uh, mijn vader is een kakker, mijn moeder is een kakker. En uh, mijn vrienden van vroeger zijn ook allemaal kakkers. En, uh, uh, en nee, maar dat is echt... Dat is, uh, mijn vader vertoont ook echt nog fout kakgedrag, weet je wel, op straat. En dan komt er een zwerf naar ons toe. En die zegt dan, uh, heeft u een euro voor mij? En dan zegt mijn vader van, nee, voor jou niet, achter jou wel. En... Uh... En dan gaat die zwerf, die gaat zo achter zich kijken. En dan zegt hij, ze, nee, ik zei zo achter En dan gaat hij zo rondjes, uh, uh, zo. En als hij duizend is, dan, dan, dan slaat mijn vader hem met, met een gouden stok. Met robijnen erin, en zo. Die hij heeft. En, um, nee, maar kijk, bij deze distancieer ik mij heel graag van het gedrag van mijn, uh, van mijn vader. Hè, ik, ik, ik geloof namelijk dat als iemand jou om een euro vraagt, dan geef jij die euro. Ik heb geen reden waarom ik dat vind, maar dat voel ik diep van binnen. Als iemand jou om een euro vraagt, geef jij die euro. He, nou, al mijn vrienden van vroeger, daar, daar spreek ik ook echt nog kaks mee, als we elkaar tegenkomen. Maar het echte kak, hè? niet het kak wat, wat, wat u kent van tv, maar het echte onverstaanbare hardcore gooise kak. Snap je? Soms wordt een accent zo bekakt, dat het hele mechaniek van je bek het helemaal niet meer aankomt. Last was ik zo, uh, uh, uh, uh, uh. En toen ging ik zo kak. Uh, uh, uh. En toen was ik zo met mijn nieuwe polopaard. Was ik zo in de heuvels, zo galoppende pop. Zo. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. En toen viel ik neder. Viel ik van mijn polopaard neder. En toen, en toen, en toen stond ik op. En toen was ik hier. Had ik allemaal caviar. En hier niet. En, uh, en kakkers, het zijn ook stug mensen. Het zijn, het zijn de die jongens die nog steeds aan me vragen van... ...hé hey, Geusr, ben je geen arts geworden? Die zeggen, nee, nee, nee. Echt niet, hoor. Nee, ja, nee, nee, nee. Echt niet, ja, ik kan het wel bewijzen door je te opereren. Maar ik ben in principe geen arts geworden. Weet je wat het is met kakkers? Dat is het. Soms lijkt het wel eens alsof ze nergens in geloven. Daar lijkt het wel eens op. Ze geloven wel in allemaal dingen, maar ze geloven in geld. In een grote auto, in een groot huis. Maar dat zijn allemaal dingen die, uh, die zijn er. Snap je? En wat ik zo mooi vind geloof geloven is dat je het kunt doen in iets waarbij je twijfelt of het wel zo is. Je? je gelooft in iets waarbij je in het risico loopt dat je op de dag des oordeels met lege handen komt te staan. Ja, als jij gaat zitten geloven in iets waarvan je zeker denkt te weten dat het zo is. Dan, dan is dat natuurlijk helemaal geen geloven. En ik snap ook wel dat het eng is om te geloven Dat, dat snap ik ook En wat, wat er vaak gebeurt uh, uh, Is dat geloof verkeerd geïnterpreteerd wordt En dat het regeltjes krijgt Om die onzekerheid tegen te gaan He, Religie is daar een mooi voorbeeld van en, en, en kakkers doen dat dan door zekerheden te halen uit, uit dingen die helemaal niet zeker zijn. Zo, ja, ik, ben, ik, ik heb VWO gedaan, dus ik ben intelligent. Ik heb net als jullie allemaal ook VWO gedaan, maar ik heb daar de domste mensen leren kennen. Het enige wat ik van de VWO nog weet, dat waren van die hele dikke wijven die dan heel netjes schrijven. Weet je nog? <lacht> nou? Met een tong uit hun bek en dan heel netjes schrijven. Dat je denkt, wat nou netjes schrijven? Ja, als je nou netjes at... Ja, nou, nee, I All these bitches, close is my mini me. Maddie's smoking, so they call me Young Nikki Chimney. Rappers and they feelings, cause they feeling me. Mm. I, I, I give zero fucks, and I got zero chilling me. Kissing me, cop the blue box, that say Tiffany. Curry with the shot, just tell them to call me Stephanie. Gun pop, then I make my gun pop. I'm the queen of rap, young Ariana Run Pop. Mm. These friends keep talking late too much. Yes It's blow. to ja, try Ja, en um, dat was Ariana Grande en dat is natuurlijk iemand wiens naam nu... de laatste tijd ja, ja. veel gevallen hè, haar ja. naam. Ja, ja, helaas, helaas. helaas. Ja. ja. Het uh, is toch uh, triest. Ik, heb, ik, ik vind het echt. Uh, nou ja, je kunt er, uh, je kunt er wel commentaar blijven. Dat heeft ook niet zoveel zin. Ja. Het is uh, vreselijk wat er gebeurd is daar in Manchester. En wij leven ook mee. Met deze mensen. Vandaar ook. Uiteraard. Voor de is, fans. Is, is uh, want ik weet dat ze vorige week was. Ze bijvoorbeeld nog in Nederland. En, en uh, zijn, ja. zijn er ook heel veel kinderen. Uh, zo rond. Uh, van, die, van die jonge tienermeisjes naartoe geweest. Mm -hmm. Je zou toch uh, denken. Dat dat was het hier ook gebeurd. was. Maar dat was gelukkig niet. Maar het is, in, in, uh, het is, het is heel vreselijk. Allemaal. Ja, en, en dan denk ik bij mezelf: zo'n zo, zo knaap of, of een mens die daar gaat staan en dat veroorzaakt. Wat is nou in godsnaam je doel? Wat wil je er nou mee bereiken? Ik, ik, snap, ik snap het gewoon niet. Want hiermee nee. ga je toch echt niet zorgen dat de hele wereld uh, zich aan gaat sluiten bij, uh, bij de islam. Wat, wat wil je nou? Je, je brengt een boel misère, een boel verdriet. Deze mensen, dat, dat weet je niet. Deze mensen worden dermate geïndoctrineerd... Ja. Door, ja. Door, door waar ze mee bezig zijn... Dat, die zijn zodanig gehersgespoeld. Ja, dat snap door dat, door ik. Door dat schorem van... van, ja, dat, van dat, zijn, yes. uh, maar, dat zijn moordmachines geworden. Ja. Ja, jawel, ja. maar dat bedoel ik dus. Dat schorem wat erachter zit dan. Zeg maar, die, die dus die mensen zo ver brengt. Wat is nou hun doel? Wat willen ze daarmee bereiken? Macht, wat schiet je ermee op dat twintig macht. Nee, wat is dat nou macht? De ja. beveiliging wordt alleen maar erger. Ja. Wat, twintig kinderen dood. Ja. Wat, wat heb je dan bereikt? Niks. Macht? Niks? Nee. Niks? Alleen zo, maar verdriet? Zo als maar... de mensheid is... Uh, roepen wij deze waaroms. Waarom, waarom, waarom, waarom? Ik snap er niks van. En het is ja. ook nooit, uh, er is nooit voortschrijdend inzicht geweest... waarin nee. je zegt van... nu hebben we er een beetje een vinger achter... en dan nou kunnen we het voorkomen. Nee. Want als iemand zich op de dood verheugt... zo, zo die geïndoctrineerde jongens doen... Ja. Ja, dan daar kun je je niet tegen beschermen. Nee, nee kan ook niet. Nee. Maar goed, nee. het, is, uh, het is triest natuurlijk. Het is vreselijk triest. En daarom draaide ik ook eventjes... Uh, ja. Een, ja. Beetje ja. Ja, een beetje als solidariteit. Ja, ja, van van Jan, je brand, van je. Brand, ja. Want, ja. Dat, uh, dat meisje, haar naam zal uh, ook nu... voor eeuwig verbonden blijven... Zijn, met ja. gekoppeld zijn aan, aan dit incident. Ja, en zo wil je niet beroemd worden en, en genoemd worden. Nee, nee toch? zeker niet. Nee, dat is nooit je opzet. Goed, nou... Um, en dit gezegd hebben de, um, gaan we even terug naar het Songfestival. Vind je daarvan? Het is ja, wel een rare moet stap. Moet dat? Moet dat? Huh? Moet dat? <laughs> ja, vind Toch ik Toch niet dan. weer dat Nem Eu, hè? We gaan uh, gewoon even dat mooie liedje draaien. De winnaar, Portugal. Hmm. Het enige stuk muziek wat erbij was. Nou ja, en, en OG in ja. natuurlijk. Maar dit is zo mooi. Vind je? Ja. Ja, ik Vrachtig. vind het ook heel mooi, Donnie. En dit keer wel de gezongen versie. En niet zoals gisteren door Kees Band. Sfundi. Alguém. Perguntar por mij. Dit. Que vivi. Pra te amar. Antes de ti. Só existi. Cansado e sem nada. Nada Meu bem, ouve -me minhas precies. Peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinha. ZANG EN Querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez de verinho possas voltar a aprender se o teu coração não quiser. Se Não zonder ter paixão, não quiser sofrer, zonder fazer plano zonder que Niet zonder passie, niet zonder meu coração pode amar e Nou, voor alle liefhebbers van de flitslichtjes en de flipperkastbelichting. en boomketeltjes en drumcomputers en zo. Eh, die zullen er in niks aan vinden. Maar ja, dat vind ik wel jammer voor ze. Maar muzikaal-technisch zit dit zo verdomd goed in elkaar. Mooi arrangement, prachtig arrangement. en gewoon een hele mooie, goede compositie. Ongeacht alle verhalen die erachter zitten, dat interesseert me geen moer. Ik vind die jongen heeft een hele mooie stem. en hij kan heel goed zingen. En het stuk is door zijn zusje geschreven. Dat maakt me ook verder niet uit. Het is gewoon mooi. Klaar. Ja. Niemand. Ja. Ja. Oh. Jij vindt het mooi. Nee, het is mooi. <laughs> het is, het is, muzikaal zit het zo verdomd goed in elkaar. Dat heeft niets met vinden te maken. Muzikaal nee. zit het zo ontzettend goed in elkaar. In uh, tegenstelling tot alle, alle nitwit, boomketel, uh, flipperkastverlichting. vreselijke, uh, vreselijk, vreselijk, vreselijk. Domme liedjes, uh, jodel liedjes. Uh, moet, weet, moet, ik het uh, dan. moet Nederland nou ook niet gewoon eens een keer stoppen hiermee? Ja vind, ik wel. ja, vind ik wel. Als, ja, als ja. je, als je, als je zo'n zo zo resultaat ziet voor O'Gene, wat, wat op eenzame hoogte staat qua samenzang. Dat heb ja, ik niemand jongen. horen doen. Nee. Nee. En nee. er waren nog een paar, een paar landen. En, en dan, kom, dan, dan, dan, dan komt al die... Nou ja, die, shit zo, die komt er allemaal weer naar voren toe. Mm -hmm. Ik vind het zo langzamerhand... het is meer het flipperlicht, het, het flipperlicht, uh, ja. songfestival dan ja. iets anders. Nou, maar goed... Ik ook. Ojeen, blijf voor mij de topper. Zo is dat. Ha, ha, ha, ha, ha. En toch? Ja, nou is zo. Weet je, ja. wat ook, weet je wat ook een topper is? Nou. De volgende vrouw die ik nu gaat draaien. En dat zal ja, met name. Ik wist Beb. niet eens dat ik een plaatje had. En. Uh, <lacht> Dolly, niet alles gaat over jou. <lacht> ik, wou net, ik wou net zeggen. dat Deze plaat zal Beb zeker waarderen. Oh jee. Nou, zo is het. We gaan luisteren. ben benieuwd. Ja, ik ook. me to love. Peter Franklin natuurlijk. De queen of soul. dat mag je wel zeggen. En op de achtergrond, die, die dame met dat hele hoge stemgeluid. Dat was de zuster. Dat was Carolyn Franklin. Ze had nog eens even, meerdere zusters. Ze had Irma, die hebben we al eens genoemd. Die had een hitje met Peace of mijn hart. Maar ze had nog een zuster en dat is Carolyn Franklin. En die kon heel hoog. Dat kon je wel horen hier. Heel duidelijk. Ain't No Way. Het komt van het album Rita Now. En dat is een prachtige plaat. Ehm... Um, Zeg ik het goed? Ja, dat zeg ik goed. Oké, okay, we gaan door met Doten en zijn allernieuwste. Hij heeft een nieuwe en die heet Bones. MUZIEK Zoon van Patty Harper nou hè, maar ja. hij heet Doten en hij heeft uh, een prachtige uh, nieuwe single en dat nummer dat heet Bones. Ah, mooie muziek, die man. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Ja, dat is een verrassing. Ze wordt gewoon voor de leven gegooid, dames en heren. Hier is het, oh, voor de eerste keer leest zij het nieuws. Websferen. Goedemiddag, dit is het regionale nieuws van vandaag woensdag 24 mei. Het college van Zandvoort vraagt de gemeenteraad... om tussen de planinitiatieven van Springtij en Bad Zandvoort... de definitieve keuze te maken. Het plan van Springtij heeft een lichte voorkeur van het college. Bij de beoordeling komt het plan van Bad Zandvoort... heel dichtbij dat van plan Springtij... De raad heeft het college gevraagd om de geoptimaliseerde plannen van de initiatiefnemers te beoordelen en om deze via maquettes inzichtelijk te maken. De maquettes zijn in mei gepresenteerd aan de raadsleden en de inwoners van Zandvoort. Als de gemeenteraad de definitieve plankeuze heeft gemaakt, worden in het najaar van 2017 overeenkomsten gesloten met de gemeente en kan het plan verder worden uitgewerkt. De planning is om in de loop van 2019 te starten met de realisatie. Uiterlijk 27 juni van dit jaar wil de gemeenteraad... een definitief besluit over het voorkeursontwerp van het Watertorenplein nemen. Op 8 juni vindt een bespreking plaats in de Raadcommissie Ruimte en Economie. Een vrouw is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de glipperdreef in Heemstede. Bij dat ongeluk waren drie auto's betrokken. De bestuurder botste op een busje dat voor hem reed. Dat busje botste vervolgens op de auto waarin de vrouw achter het stuur zat. Zij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een man is dinsdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een val in heemstede. Een traumahelikopter werd ingezet bij de hulpverlening. De oudere man stapte rond half twee uit de bus bij de bushalte van het Wipperplein. Nadat hij was uitgestapt kwam de man lelijk ten val... Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse om hulp te bieden. De man is door ambulancepersoneel gestabiliseerd. Daarna hij met spoed naar het ziekenhuis is overgebracht voor verdere zorg. Door het ongeval werd bij die bushalte werd een deel van de heemsteedse dreef afgezet voor de hulpdiensten. Dit zorgde voor enige vertraging voor de overige weggebruikers. Een 26-jarige man uit Heemskerk is in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden in Zandvoort. Hij had inbrekersgereedschap bij zich. De politie kreeg rond 4 uur middernacht een melding van een verdachte situatie aan de Vondelaan ter hoogte van het vakantiepark. Toen de agenten ter plaatse kwamen, troffen zij de Heemskerker in de bosjes aan. Nadat de werktuigen bij hem waren gevonden, werd hij aangehouden. Tot zover het regionale nieuws van vandaag 24 mei. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het westkust weerbericht luid als volgt. De weersverwachting voor zandvoort, wolkenvelden en flinke periode met zon. Kijk naar buiten en daar wachten we dus nog op. Er is een matige noordwestenwind en de maximum temperatuur vandaag is circa 19 graden. Morgen hemelvaarddag, wordt veel zon verwacht. Ook een matige noordwesterwind en de temperatuur zal dan licht stijgen naar 20 graden. De vooruitzichten zijn aanhoudend droog drooglente weer met veel zon. en het weekenden wordt het zelfs warm in Zandvoort. De langjarige gemiddelde maximum temperatuur van Zandvoort is nu 18 graden. Maar wees u voorzichtig als u verkoeling zoekt, want de zeetemperatuur is nog maar 14 graden. Dit weerbericht is opgesteld door Meteo. Ik wens u een heerlijk warm weekend. Ik wil niet zeggen dat ik niet wilde Ik gaf haar mijn bed en zelf liep ik op de grond op de sprei. Ha! Snachts kwam ze naar me toe En ik voelde hoe ze rilde Ze zei ik heb het zo koud Kom alsjeblieft bij mij Nou, oh, nou, oh, houd net te vroeg op, net een gevulde, gevulde koek in mijn mond. Oh jeetje, ja, ja, ja, ja, ja, maar dit is wel even wat jaartjes geleden dit, hè? Weet mm -hmm. jij nog ongeveer, vanuit van welke tijd, jaren zeventig denk nou, ik, Nou, dit is, um, um, even denken hoor. Ik denk jaren zeventig. Ja, heel begin. Begin jaren zeventig, ja. komt uit de periode dat Beb en ik eigenlijk niet zo'n goede herinnering aan deze man hebben. Oh, oh, jee. <laughs> de verkeerde keuze gedaan vandaag. Nou, hij kwam een keer, een keer kijken naar een bandje waar wij mee aan het repeteren waren. Ja, ja, ja, ja. Bij de ja. Rijman. ja. In de Weiman in sandpoort En dat vond ja. hij helemaal niks, dus daarom zijn wij nog steeds kwaad op Koldewein. Oh, nou, terecht. Nou, vanaf nu gaan we een boycott. Want wij vonden ons zelfs zo goed in de tijd. Wij ja, overwogen ja, ja, ja, ja. om hem van het dak af te duwen. Ja, we hebben ja hebben ja, we ja, nog overwogen, ja, ja, ja. hoor. Ja. Hij vroeg ja. er ook eigenlijk zelf om, hè? Ja. ja. ja. <laughs> okay. Nou goed, mij om mij. Nee, het, kwam, het is uit, uit, uit denk ik, 1971, 1972. Ja, ja. Toen hij eigenlijk een beetje terugkwam. Met, uh, ook met een heruitgave van Kom van de Dak Af. Ja. En uh, die LP heb ik nog thuis trouwens. En uh, daar, daar, daar stonden nog meer van dit soort liedjes op. Dat je hem bewaard hebt, zeg, ondanks die aanvaring. Ja, ja. nou ja. Je, moet, je kunt in je leven niet altijd rancuneus blijven. Nee, Mag? dat is waar. Dat heb je gelijk. <laughs> Wij noemen het nu vandaag nog één keer en dan hebben we het er niet meer over. Nee, nee, nee dat nee, nee, is, dan dan is dan verwerkt. dat is, dan is het het klaar. een klaar. dat is een slot. Best even geleden. Was ja. <laughs> ik hem tegenkom. Het is <laughs> Toto. Die hebben we ook nooit gewonnen. Maar het liedje heet Pamela en is wel mooi. Dat wel weer. Stijds uh, geweldige mensen En nummer, dat heette uh, Pamela. Dus als je Pamela heet, nou, dan was hij speciaal voor jou. Ik las laatst een hele leuke opmerking op uh, een van de social media. Waarom heeft iedereen nou zo'n hekel aan ambtenaren? Die mensen doen toch niets? Oh wel, Want uh, jullie hebben nog iets te vertellen over die ambtenaren, hè? want uh, die doen dus de komende twee dagen helemaal niks. Hè? Nee, de komende twee dagen gaat, gaat jouw gezegde inderdaad uh, wel op, want ja. uh, 25 morgen natuurlijk helemaal vaart, Maar op 26 mei, vrijdag, is zowel het raadhuis als de remise gesloten. Wat is de remise? Dat is uh, het vuil laten uh, station, zeg maar, oh, waar, okay, je, waar okay. je al je uh, vuil kan brengen. Ja, nou, dat, dat weet ik niet. Ik, als ik remise zo ja. hoor, denk ik gelijk aan bussen en trams en zo. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. Maar niet tussen. <laughs> Nee, okay. dat niet. Nee. <laughs> Oké, okay. goed. Nou, dat is, dat is maar goed dat we dat weten. Dus de Remise en het raadhuis, ja. Ze, krijgen, ze hebben officieel één dag vrij, maar ze pikken er gelijk een tweede bij. Zie je wel? Ja. ja, nou ja, misschien hebben ze gelijk. Lekker een lang weekend. Tuurlijk, joh. Zou waarschijnlijk, waarschijnlijk zou iedereen toch al uh, een dagje vrij ja. eraan geplakt hebben. Ja, he? ja, zo is ja. Dat. ik heb ook een vrije dag morgen. Heerlijk, hè? He? Heerlijk. Nou, heerlijk. Ja, mooi wat weer. zal je ons missen? Nou, vreseloos. <laughs> vreseloos. Dit is Prins. Zijn materiaal was jarenlang niet te vinden op de streaming audio media. Maar sinds een paar weken wel. Oh, wat goed. Adele ook, hè? Ja, die stond er al een tijdje op. Oké. Okay. Nou, oh, ik dacht dat die ook... Uh... Nou. En hij zegt nog de waarheid ook. Sometimes it snows in april. It's Prince. Civil War, just after I wiped away his last year, I guess he's better off. Friend. Those kind of cars don't pass you every day I used to cry for Tracy cause I want to see him again But sometimes, sometimes life ain't always the way Sometimes it snows in April Sometimes I feel so bad So bad Sometimes I wish That life was never ending And all good things they say Time was always my favorite time of year A time for lovers holding hands in the rain Now springtime only reminds me of Chase's tears Always cry for love Never cry for pain. He used to say so strong. Oh not afraid to die on afraid of the death that left me in the times. No staring at his picture I realized. Could cry the way my Tracy cried. Sometimes, sometimes it's not in April. Sometimes I feel so bad. Yeah. Yeah. Sometimes, sometimes, sometimes we. Life was never ending But all good things they say never last I often dream of heaven And I know that Tracy's there I know that he has found another friend Maybe he's found the answer to all the April snow. Maybe one day I'll see my Tracy again. Sometimes it snows in April en dat is uh, dus vreselijk mooi van, uh, van Prins. Ja, dat is niet muziek die je dagelijks op de radio hoort, maar dat is ook niet erg. Dit mag ook wel eens. Toch? Ja, vind ik wel. Wat zegt u? Prachtig, hè? Ja, echt een ja. prachtig nummer. Sometimes it snows in april. Zo heet het. En dat is nog waar ook, want aprilletje zoet. Ja, ja. <laughs> ja, april doet wat hij wil. Ja. Hè? Ja. Goed, nou, nog één. Dit is uh, Steely Dan. Any major dude will tell you. I never seen you looking so bad, my your super fine mind has come undone. Any major dude with half a heart surely will tell you my friend. Any minor world that breaks apart falls together again. When the demon is at your door, in the morning it won't be thou, no.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 Major Dude Will Tell You, Steely Dan, Donald Fagan, en zo. En uh, prachtig muziek. We waren wel een beetje gevoelig vandaag eigenlijk. Ja. We waren wel een beetje gevoelig, hè, dan, Ja. Ja, dan al die... Komt die, vast uh, door de lente. Maar dan al die zomerse... Uh... De klanken van vanochtend. Ja. ja. Jij wilde natuurlijk even een statement tegenover zetten. Ja, even een beetje tegen Ja, precies. <laughs> <laughs> nee, hoor. Het is toch <laughs> mooi dat die man dat doet. Dat hij zo vroeg zijn nest uitkomt van niet draaien. Heerlijk, man. Nou, uh, uh, uh, uh, complimenten voor Willem, hoor. Nou. Ja, en het is woensdag. Normaal draaien we deze altijd op donderdag. Maar ja, morgen zijn we er niet. En die Je, deb, je kan hem toch ook op woensdag en donderdag gaan draaien? Nee, dat is de afsluiter van, van, van mijn week. Hè. Van mijn week. Hè. Huh? Ja, dat vind ik wel. Maar uh, ja, volgende week valt Beb gelijk wel met de neus in de, in de boten natuurlijk. Want volgende week is het 1 juni. Oh ja, de Beatles. Ja, dat ja. wordt uh, de Sgt. Pepper uitzending hè. Vier ja. uur lang maar liefst. Nou, je hoeft geen vier uur lang te blijven hoor, Beb. <laughs> nou, met plezier hoor. Volgende, het week, me zien. volgende week, uh, donderdag dus, gaan we van 12 tot 4 samen met Bart van der Meer. Uh, veel aandacht besteden, helemaal aandacht besteden aan... De 50ste verjaardag van Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. En, uh, Als alles volgens plan verloopt, jongens, dan krijg ik hem vrijdag binnen. Oh, ik kijk er zo naar uit. Kijk er echt naar uit, hoor, dat hij binnenkomt. Oh! Maar voor vandaag geldt, uh, wat een fun hadden we. Wat een plezier hadden we er toch weer. Uh, omdat deze mooie. 24 mei en vanavond natuurlijk in spanning allemaal voor de televisie. Zou Ajax het redden of zou Ajax het niet redden? Wat zei de koe? De koe zei Ajax. Koen. Oh. <laughs> de koe zei Ajax, nou. De koe zei Ajax. Er stonden twee mannen. Daar was ze het allebei hetzelfde eten in. En de koe ging naar links. En dat was de, de bak van Ajax. En die koe die heet Zijtje. Hoe laat is het eigenlijk, het voetbal? Weet ik jij dacht, dat? Ik dacht negen uur. Negen uur? Ja, ik dacht het wel. Spannend hoor. Ja. Het zal wel stil worden op straat vanavond. <laughs> ja, het is natuurlijk een beetje beladen natuurlijk. Omdat het eh, toch Manchester United is. Maar ik neem aan dat het gewoon toch, dat ze er allebei voor gaan, dat het een lekkere wedstrijd ja, wordt. Ja, ja. Want eh, als er één ding is, en dat vond ik ook wel een goede opmerking trouwens... Eh, van iemand die zei van we laten ons dit niet door een gek ontnemen. We gaan gewoon door. Want ze zullen niet in staat zijn om alles te ontverrichten. En daar hebben we gewoon gelijk in. Vind ik wel. Dus vanavond is spanning voor de televisie. Voor Ajax Manchester United. Ja en ik als Ajax ziet vind natuurlijk dat Ajax moet winnen. Maar goed, dit was uh, Zandvoortlust voor deze uh, woensdag de 24 e Beb en Dolly, hartstikke bedankt. Het was heel gezellig. En uh, Beb dus volgende week donderdag als e voor het eerst helemaal present als sidekick. Lekker hoor. <laughs> Dolly, ook weer bedankt voor de productie. En voor heel alles wat erbij was. En de, voor de koffie. Uh, Albert-Jan bedankt voor de gevulde koek. En Gerry, uh, bedankt voor het andere taartje. Lekker gezellig. Fijne weekend, fijne hemelvaart en maak er wat moois van. Dag dag! Dag maar. Dag! Maar.